Jones zei dat de Amerikanen een nieuwe poging gaan doen de leider van Al-Qaeda te pakken te krijgen. Bin Laden verbergt zich volgens Jones in Noord-Waziristan. Dat is een ruig bergachtig gebied op de grens van Pakistan en Afghanistan waar regeringen nauwelijks zeggenschap hebben. Bin Laden zou zich beurtelings in Pakistan en in Afghanistan schuilhouden. houden. De Amerikaanse minister van Defensie Gates zei eerder... dat de VS al jaren niet goed weet waar Bin Laden zich bevindt. Veiligheidsadviseur Jones noemt het cruciaal... dat de Amerikanen Bin Laden opjagen en hem oppakken. Bij rellen in Griekenland zijn honderden relschoppers opgepakt. Gemaskerde jongeren bekogelden de politie met stenen... stichten brandjes en gooiden winkelruiten in. In Athene raakte de rector van de universiteit lichtgewond... bij een poging van jongeren om universiteitsgebouwen te bezetten... In Griekenland werd vandaag de dood van een 15-jarige jongen herdacht die een jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. De politie wilde voorkomen dat het opnieuw langdurig onrustig zou zijn in het land en had uit voorzorg alleen al in Athene 6000 politiemensen ingezet.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 Het weer, het is vrijwel overal droog, alleen langs de kust kan nog een bui vallen, minimaal vannacht rond 6 graden. Morgen overdag eerst af en toe zon, maar s'avonds vanuit het zuidwesten regen, middagtemperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu Tap lo la Terug bij Jeff Seppi, oplevering 648. We zijn begonnen dit tweede uur met Gitano Family, Torero, oh ja, Torero, zo heet het CD in Gitano Family. In de artiesten natuurlijk van het label Spring Hill Music. Muziek verder van de, de labels Osho.nl, um, New Earth Records van Osho komt natuurlijk ook uh, Prem Joshua en Manish de Moor met Shiva Moon. Veel huiselijk plezier! Oh. is on the someone. Everybody's innocent here. Everybody's got a song to sing. Everybody's got a private fear. Reach out and take somebody's hand. Here we stand in the eyes of God, Reach.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 Ja, muziek een beetje Spaansachtig. Nou, is natuurlijk Spaansachtig. La Esperanza. Uh, van de heren. Uh, even kijken. Barbazo. En ja, ik kan het even niet lezen. Goed. Alweer het laatste werkje. in Tep Zeppi. Het laatste nummer van deze aflevering. 648. Na te lezen op www.zfmzandvoort.nl het laatste nummer komt voor de cd Wake Up and Dream. Van extasis. Naar dromen. Ik hoop dat je hele zachte sweet dreams hebt vannacht. Morgen weer gezond op. En maak er iets moois van. Wat mij betreft tot een uh, volgende keer. Dag.